Dan zouden we nog een gedeelte trachten te lezen uit Gods heilig woord, het welke u beschreven vindt in het heilig evangelie, naar de beschrijving van Lucas, daarvan nader het tweede hoofdstuk van vers 22 tot en met 40. Wij noemden Lucas 2 van vers 22 tot en met 40, daarvooraf. vooraf. De heilige God en de Toen sprak God alle deze woorden, zeg en ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht te hebben.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 niet eindelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam eindelijk gebruikt. Gedenk den sabbadag dat gij dien heilig hoort. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar den zevende dag is de sabbat des Heeren uw schuld.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 en hij de ten zevende dagen, daarom zegende de heren dan sabbadag, en heiligde dan zelf van. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen geleend worden, in het land dat u de Heer, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, Gij zult niet echt spreken, Gij zult niet besteden, Gij zult geen valsgetuigenis spreken tegen uw naasten, Gij zult niet begeren uw naastenhuis, Gij zult niet begeren uw naastenvrouw, Nog zijn dienstknecht, Nog zijn dienstmaat, dienstmaast, Nog zijn een as, Nog zijn een ezel, nog iets dat u was naasten is. En als de dagen haar reiniging vervuld waren, Naar de wet van Mozes, Brachten zij hem te Jeruzalem, Of dat ze hem den heren voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des heren, Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offer aan de gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar totelduiven of twee jonge duiven, en ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en God vreesende, verwachtende, de getroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij den dood niet zien zouden, eer hij de Christus des Heeren zou zien. En hij kwam door den geest in den tempel. En als de ouders het kinderje Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen, en loofde God, en zeide, Nu laat ik gij Heera uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord want mijn ogen hebben u zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der Heidenen, en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hen gezegd werd, en Simeon zegende hen die dan, en zeide tot Maria, zijn moeder, zee, deze wordt gezet tot in een val en opstanding velen in Israël, en dat in teken dat wedersproken zal worden, en ook in zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit velen harten geopenbaard worden, en er was Anna, een profetesse, een dochter van Juanuel, uit de stam van Asher. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar een man zeven jaren had geleefd, van haar een maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet weet uit een tempel. Met vasten en bidden, God dienende, nacht en dag. En deze, te de diezelfde uren daarbij komende, heeft eens den Heer beleden en sprak van Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem waren wachten. En als ze alles voor hadden. Wat naar de wet des Heeren te doen was, keerde zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het op, en werd gesteld in de geest, en vervuld met wijsheid, en de genade God was over hem. Ja. Alle waardes, zalig en de allergelukzalen goddelijk zijn en weten, die van niemand iets hoeft. genade mochten ontvangen voor het eerst of Ga gij hebt van ons niets nodig maar dan zouden we u nodig krijgen nog Nood, noodzakelijk en onmisbaar. laat op dat einde uw goddelijk Terwijl ik eeuwig is, maar op zichzelf niemand van dood leven maakt, ook niemand bekeert, ook niemand leert tot zijn nutten, zonder, zonder de bediening des. Heilige geestes, want er lette niet door, maar de geest mag leven. Laat beiden samen mogen gaan, woord en geest, in het spreken en in het luisteren. Genade, vrede,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 dachten we de katalysaties nog een week uitstellen ten opzichte van de binnenpaden en de weersgesteldheden. Ten andere, dan mogen we op dit ogenblik nog getuigen dat we heden geen ernstige zieken in het ziekenhuis en niet thuis zijn. Dat is ook een wonder. Dat is ook een wonder. Ja. Die jonge vrouw van die vergiftiging die in de achterliggende week thuis is. En die jongen van de Brink, die van de hersenschedel geopereerd is, die ook van de week thuis komt. En hij zei zegen, jammer, hoe is het nou met Die gaat van de week wel naar het ziekenhuis, het ziekenhuis in Utrecht. Voor een long onderzoek. Ik hoop. Dat het ook mee me kan. Gelijk grote ons. Deze dingen. Die ook eigenlijk niet meer konden. Gedaan is. En daarin niet alleen zijn slagen. Maar ook zijn wonderen nog openbaar. dag, dachten nu een aandacht en ook een blik te bepalen bij het u voorgelezen schriftgedeel van het heilige evangelie van Lucas 2, van vers 25 tot en met 30, We lezen u alleen het dertigste vers versje voor, waar Gods woord al dus spreekt, want... Mijn ogen hebben. Uwe zaligheid gezien. Tot dusver. Vragen voor voorraad voor mezelf. Getrouwe verbondschot, die leeft tot in alle eeuwigheid. En nooit laat varen. de werken. Uw handel, Maar trouwen houdt. En onderhoudt. En behoudt. Uw verkoren Tot het oogmerk. Uw heerlijkheid. En hun onsterfelijke zaligheid. Geheb de ganse week. Door uw taai geduld gedragen. En weldadig vervuld met kledij. Met huizen en warmte. En nog een klein beetje verstand. Nog een klein beetje verstand. Om nog huisselijk. En de nog kerkelijk. En de nog burgerlijk mogen leven. Dat alles is zeer groot. Dat alles is zeer veel. Maar niet alles. Alles is als we in u zijn. En zijn ook van u. En worden gezaligd door u. Laat tot dat einde uw inkomsten de zielen verrassen. Met al datgeen wat uw inkomst meebrengt. Dat is leven in de doden. Zegen in een vloek liefde in een vijand. Genade in een goddeloze. En bekering der onbekeerden. En dat alleen... Door de almachtige werkingen van hem, die dood geweest is, en zie hij leeft aan de rechterhand des vaders. Altijd werkzaam, altijd biddend, altijd dankend, den vader vooral de weldadigheid en trouw door uw verdiensten aan uw kerk vermaakt en zijn alleen door uw gerechtigheid zalig maakt. Laat uw goede tierenheden, o Heren, ons verootmoedigen. Tot nederheid Deshebren, waarvan u dienst mag, Maria, betekent. Op Opdat in die nederigheid en vrucht des verbonds, der ook moedigheid geopenbaard mocht worden. Gij doet aan alle schepselen wel, al werden wij in uw wetten onderwezen. Laat de waarheid horen met een levend gehoor. Laat de waarheid aanvaard worden door het geloof. Laat de waarheid een ingang in het hart en een diepte gang tot ontdekking en het zich helemaal openbaren in de bedek. Der gerechtigheid deze. We liggen allemaal verloren. En we gaan allemaal verloren, tenzij, tenzij dat goddelijke vrije genade inkomt, dan moeten we behouden en zullen behouden, en ook onderhouden worden ten eeuwige leven. En waar wij dan nog leven in het heden der genade. Zou de genade nog geschonken kunnen worden. Zou genade nog de overhand kunnen krijgen. Dan zou genade ons nog kunnen regeren en bekeren. Dan zou genade nog kunnen arresteren of leren. Bestraffen. Onderwijzen en vertroosten datgene dat door u na u bedroefd is, om daarin te ontvangen. Heling der melaatse zielen. Gij mocht onze zieken thuis in het ziekenhuis genadelijk gedenken. Mag tot hiertoe nog gemaakt worden. Mindermaal hebben het niet meer durven geloven. Mindermaal zei de duivel, Dat ziet in Ede niks over als ziek, sterven, dood en begraven. Maar gij bent het nog. Gij bent. het. Gij doet nog ervaren dat leven en dood beiden in uw handen zijn. Laat ook daarin het zwaar lid doen, door verlies geheiligd te worden, tot een winste der zielen, om u daarin te leren kennen rechtvaardig, zichzelf doenwaardig om door. De onmisbare grip des vaders. Des eeuwige middelaar. Als een arm verwonden zonder. Door bloed genezen te mogen worden. Gedenkt al onze weduwen. Wedu mannen en wezen. Heren Er is niemand. Die je van de eenzaamheid verlossen kan dan nu door gemeenzaamheid der satten, door werkzaamheid der zielen, om vanuit dat natuurlijke gemis geleid te worden naar het godsgenis. En dat godsgenis zo diep verdiepen dat dat godsgenis. Gemis alleen door God, waren in het vlees, maar vervuld kan worden door uzelf en met uzelf. Gedenk al uw knechten over het raam. Wie ze zijn, het is u het beste bekend. Wat ze zijn, dat weet u ook volmaakt. Zijn mensen, zijn mensen, waarvan uw knecht Elia getuigt dat hij een mens was van gelijke beweging als alle anderen. Uw en knecht Paulus konden niet meer preken en me zoveel licht. Konden ook niet meer bidden. En dan met zoveel genade. En u heeft hem. Juist omdat hij zoveel ligt. En juist omdat u hem zoveel genade gegeven hebt. Niets meer vermocht. Dan alleen door de bekwaarmaking. Des heiligen geestes. gemocht mocht ook ons daarin gedenken. Laat de zalving van uw geestes ons leren, ons leiden en onderwijzen. Opdat uw namen nog gepredikt en geëerd in ons leven en in ons sterven uit vrijgen die eeuwig u bewoont. Amen. Psalm 147, de tweede en derde zang van de 147ste persoon. Hij heeft gebrokenen van het. Hij verbindt zijn hun smerten die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Hij telt het groot getal der sterren, die scherp gezicht op aard verwarmen. Hij roept dat talloos heiertes samen En noemt die allebei haar namen. Dat tweede en derde van de 147e psalm. En inmiddels krijg hij ieder gelegenheid zijn liefdegaven af te zonden. Makende Christus. En den bewarende Christus. En den hemelvolmakende Christus. Dat is toch wel een Christus. Ja. ja, dat is zeker. Dat is zeker. En dat heeft hij zichzelf niet gemaakt, hoewel hij God was, eens wezens met de vader. Maar dat heeft de vader hem gemaakt. God maakt God niet, maar het is toch God uit God, God van God. God met God en God in God. Wie hebt het ooit gevat? Het is onomvattelijk. Omdat het volmaakt goddelijk is. En het ook volmaakt goddelijk blijft. Maar die gezegende Christus die getuigt in het hoge priesterlijke gebed zonder weerga, en dan weten jullie, jullie wel waarop te staat he? dat weten niet. ik denk dat vast onze kleine kinderen dat wel weten waar het hoge priesterlijke gebed staat Johannes 17 he. en Johannes 7 en daar getuigt die naam een Christus in dat gebed tot een vader voor hemzelf voor zijn kerk, in brengen en bewaar ja. niemand niemand getuigd Grijg tot den vader van hem, die gij mij gegeven heeft. Ik heb ze niet genomen, nog minder gestolen. Ik heb ze eerlijk van u gehad, eerlijk. Ik heb er zelfs nog niet om gevraagd. Want dat hoefde ik niet. Maar gij heeft mij dezelfde gegeven en ik heb ze met dezelfde liefde ontvangen, waarin gij ze mij gegeven. hebt. God is liefde God is liefde En dat woord niemand, dat wijst ons in de dadelijkheid, dat de laatste, de allerlaatste, dus dat is dan de laatste, de laatste, Uitverkoren zowel gezalig zal zo worden als een eerste. Want er is bij God geen overslaan van zijn werk. En geen vergeten van zijn werk. Dan is het ook altijd. Een onderhouden en een behouden van zijn werk. En wanneer ons het boek der openbaringen getuigt. Ik weet waar gij woont. Dan is gulden ook allervolmaakt bekend. Wanneer die uitverkoren, wedergeboren, en de plaats, en de tijd, en zijn ouders, alles is voorbestemd. Er wordt op zijn tijd gestemd. Opdat zijn voornemen naar het besluit des wachters worden, En dan zien we ook, wanneer die goddelijke Heer Jezus mens geworden is. Om den mens God te kunnen zijn. Dus niet den mens verdoemenden God wat terechtvaardig is, maar de mens God, wat alleen genade is, wat enkel genade is, wat vrije genade is, om dezelfde door te lieven in de verheerlijking van de volmaak de goddelijke deugden die geen goden maken maar al die goddelijke deugden wonen in één God in één God de welke hemel en aarde geschapen heeft en onderhoudt. Ja. O Simeon was een ingeschrevenen augustus laatste beschrijven, maar God heeft zijn kerk ingeschreven, in waarin? In het enigste boek wat leeft, een levend boek, en in dat levende boek, zijn de het oneindige geheugen, verstand, kennis des levenden God. de welke betuigt raad en wezen zijn mijne. en ik ben het verstand. Geen dus. Maar zij, ik ben, die ik gisteren ben, die ik morgen zijn zal, ik ben en ik blijf, van eeuwigheid zonder enige verandering, die de eeuwen acht als uren, zal de eeuwigheid verduren, gelukkig, gelukkig zijn, en hoe bedoel je dat man? Stel je voor. Dat God niet tot in de eeuwigheid was. Dan moest de kerk dan blijven? Waar moest de kerk dan blijven? Waar moest de dan blijven? Die kunnen er alleen maar zijn omdat God er is. En die kunnen alleen maar blijven omdat God blijft. En die kunnen alleen maar een verzadiging uit, ontvangen uit God, even geluk, en dat aanbiddelijk, maar kom, de herders zijn gered, dat weten ze, en dat vergeet je niet meer, dat gaat zo diep, dat het de diepste graad zielen raakt, en als zalig worden makkelijk ging, zou je het makkelijk verliezen. En er makkelijk over denken ook. Maar omdat zalig worden ten ene malen een totale onmogelijkheid is en toch gebeurt, dan kent ge de onmogelijkheid, maar ook de goddelijke vanzelfheid, terwijl ik en op zijn tijd een goddelijke dadelijkheid openbaar, waarvan David getuigd in de Psalm 116. Gij hebt in het dooddoeligstijdsgevring. Nu denk ik dan sommigen denken dat moet ...toch wel onzaggelijk benauwd zijn. Zo'n laatste tijdsgevricht, want dan is het gebeurd, dan is het afgedaan. Maar als je dit nu schriftuurlijk en bevindelijk mag beleven... ...ga je hebben een dodelijk tijdsgevricht, dan ga je God te rechtvaardigen, je valt er zelf tussenuit... En er middenin, want gij hebt me ziel Gewoon de houdt niet van medewerkers. Hoe kun jij die rol geholpen door. Dat heeft je naar de Judas gedaan. Jij hebt geholpen. Je hebt meegeholpen om hem te vangen, en hem over te linkeren. En tenslotte levert de duivel en over aan de stroom. Ja. Ik zou haast eens even wachten. Christus haalt zijn kerk door alle wanhoop heen. Daarom zei de oudjes wel eens. Een heilzame wanhoop. En wij voegen daar nog aan toe een heilige wanhoop. En wat is een heilzame en een heilige wanhoop? Gans hulpeloos, hopeloos tot u gevloot. Gevloot. Van alles af en daarin. Dat is een heilzame wanhoop. Men hoort daar vandaag in gros niet zo graag meer van. Maar God zal toch wel blijven zorgen dat het nog enkelingen zullen beleven en blijven beleven. Dat wanneer Hij straks op de wolken des hemels komt, dat hij hier zijn eigendom nog vinden zal. Zijn gekochte en zijn betaalde en gereinigde bruik door zijn bloed. En er was een mens te Jeruzalem. Dat is niets geen wonder, want er woonden wel ongeveer 2 miljoen mensen. En dan gaat het over één mens. En van die andere hoor je niets. Wij zouden toch denken, nog, oh, laat één maar bij die paar miljoen. Maar wat zegt de ware door de monden van de profeet? Eén uit de stad Amsterdam zou niet omkomen, maar zou er één voor doen. Ja, ja. Omdat ik het zo eens zeggen mag. Het karakter gods precies het tegenovergestelde van ons Wij zouden die twee miljoen nemen en die in ene laten gaan. Maar het is een goddelijke schriftuurlijke openbaring. Dat God dan altijd het kleinste neemt. Het minste neemt. Het verachtste neemt. Wat niemand dacht. Daar zingt David van, die mij veracht. Die doet dat. Die doet dat. Maar hij zegt, God veracht me niet. En dat is meerder. Dat is meerder. Want wat zegt u en wat zegt het mij? Dat elk mens mij wanneer het sterft in de hemelschat, als God er niet vanaf weet. Er moet voor mij zowel als voor u een bloedprijs betaald worden. Dat is de waardigste prijs. Dat is een onverminderde prijs. Dat is een vrije genade markt waar de prijs nooit schat en niet reist. Het is en blijft de bloedprijs. De markt op aarde is meest onstabiel. Dan is en dan zo. Maar de markt van genade, Die hebben eeuwige stabiliteit. In het bloed en de grond van het eeuwig welbare God. Daarom getuigde de profeet. In Jezaja 55. O allerheid dorstige, maar onthoud nu goed eten, dat dat dorsten zowel een gift van God is, als dat drinken hoor. Want wanneer die tekst gehandeld wordt, dan begint maar rechtheid met een dorsten naar Jezus, en met een dorsten naar zijn gerechtigheid. Nee, dorsten is een gift, verworven uit een dorst van Christus. En dorsten na God is van God. En dat kan niet anders gelest worden dan door Christus in God. dat houden, hoor. Want dat is meest de gang van deze tijd gelijk als in Matthäus 10. Komt herwaarts alle die zijn. Ja dan moet je gaan. Dan moet je gaan natuurlijk. Maar dan leert de kerk dat ze onmogelijk kan gaan. En dan gaan een gods dan, laat ik het makkelijker zeggen. Dit gaan is niet anders, als de toevlucht nemen aan een troon daarna. En dat dochter, dat is niet anders, als dat God zijnzelf wil verheerlijken, buiten hemzelf tot ere van hemzelf, want met eer biedt gespreken, veren enige verboodschot. zichzelf openbaren in de oneindigheid, zijn er eeuwige wijsheid, liefde, genade, barmhartigheid, in de verheerlijkte goddelijke rechtvaardigheid, op de hoogte van Calvaria. Ja. Daar waren zijn mensen te Jeruzalem. Jeruzalem was een begeerde stad. Daar was de zetel. Niet van de godsvrees. Maar de zetel van de godsdienst. Daar zochten ze dag en nacht. In de rollen dezelfde verbond. Na de komst van zijn zonen David. En toen die kwam. moest er niemand hebben. Dat ook wat ik. Toen die kwam. was er niet één hart. om hem te ontvangen. En het grote wonder. terwijl er niemand was om hem te ontvangen, dat hij niet wederkeerde naar zijn vader. En zei, ja vader, niemand wil men hebben, er is nergens in plaats voor mij. Maar dat gelde onwederstandelijk, goddelijk, bevriendelijk werk, dan de stalen geboren wordt, en dan de arme duiken geboren wordt, en dat er een kribbe geboren wordt. En dat in die kribbe de enige geborene zoon des vaders middenin gelegd wordt. Midden in die kribbe. Zodat een armste zon, dat die zijn hoofd op kan richten. Maar met een tollenaar zo moet zien. Die zien het diepste in de kribbe. Die zien het beste in, de... wat zeggen, Die zien. In dat kind God. En God in dat kind. Daar heb je alles gezien hoor. Daar heb je alles gezien. Ja, daar je kerk hoor. Daar heb je kerk. Zo is waar. Ja. Sommige Godgeleerden. die nog wel te prijzen zijn. zoals professor van der Til. In de 16e eeuw. Die man die schrijft. dat deze Simeon. van een edele afkomst is. Kan. kan. Ik wil dat niet tegenspreken. Hij zei Het is. geen Manuel zijn vader. Aan wie een de paus geleerd is. Geen manen. Als een zoon dus van Simeon. Kan. Kan. Kan. Ik weet wel. Aan de hand van de scripturen, Als het erop aankomt. Dan bekeert God net zo makkelijk. Een professor. Dan een die maar als een Lord over de wereld gaat. zelf makkelijker zit het is de niet moeilijker om een tollenaar te bekeren of zelfs. opgepropt vol van de Godsdienst. God had hem zo leeg gemaakt en zo arm gemaakt en had hem zo lomp gemaakt en had hem zo verstandeloos gemaakt, wonder ik. Dit vind ik ook wel zo'n groot wonder. Dat een mens die zoveel weet nauwelijks met God en aanrazen komt, of hij weet niets meer. Niets meer. Ik weet niet wat een groter wonder is, dat weet ik niet. Hem geheel te ontkleden of te bekleden. Hem geheel af te breken tot de fundamenten toe, of hem te bouwen op het enige fundament. Ik geloof dan bij de goddelijke wonderen zijn, die van Calvaria komen en door den goddelijken heiligen geest gewerkt en gebrocht worden in de herten der zijn. Ik ben ik ook een beetje blij. En waarom? Omdat ik zie. Dat in de eerste plaats. Bij God. Geen te zijn. In de tweede plaats. Dat hij de zijne lief gehad heeft. Met een eeuwige liefde. Doet er nooit geen afstand van. Nooit. Doet er nooit geen afstand van. Van deze Simeon staat geschreven een goddelijk touwschrift. Die zichzelf een touwschrift geven. Die mag er wel toezien op het straks niet verbranden zal in de Want we moeten een getuwschrift hebben. Dat houdbaar is. Dat bij de dood ook houdbaar is. Een getuwschrift wat je God kan laten zien. En dat is zijn eigen woord. Want wat zegt hij van Simeon? Deze mens was gerechtvaardigd. Nee, nee, nee. Deze mens was rechtvaardig. En er is een groot onderscheid tussen gerechtvaardigd en een rechtspasserende daad dan wordt die mens met bewustheid afgesneden, christelheen gelijk en een rechter inbegeleid. Dat is gerechtvaard. Ge maar als er staat, dat Simeon en meer andere Zachariasen, noem ze maar ook, rechtvaardig dan, ziet dat, in de eerste plaats. dat ze naar de eeuwige predestinatie leer. geworteld leggen in het welbare God. Dat is diep, oh ja. Oh, dat is zo diep. Dat welbare. Dat is een bodemloze woord, he. Dat is een bodemloos woord. Maar dat er ook een tijd aangebroken is dat zij werden met de eerste weldaad ongevraagd en ongezocht en onbegeerd. Dus een ongevraagde weldaad, een onbegeerde weldaad en nog dan ontvingen als een daad gods, Ontwaart zij die slaat. En staat op uit de doden. Zie daar de eerste daad God. Die je gaat openbaren en weldaden. En trouwens, Niet vergeten hoor. dat door bij de grondstukken daar even En Die levend maken. Je leest hem wel nader in Johannes 16 uit de tijd, mag hebben en lust om te lezen. Dan staat daar die geest gekomen, zijnde die gaat nooit terug. Maar die gaat ook nooit waar die nu wezen moet. Die gaat altijd naar een plaats waar die zijn moet. En dat is de plaats. Waarvan Christus getuigt. Uh, hij zal het uit het mijne nemen. Hoor je wel. Die levend maken komen ook uit Christus. Er zijn onderscheidende weldaden. Aangaande de kerk en aangaande haar verlossing Als A. Uh, Christus heen. De verkiezing niet hoeven te verdienen. Hij heeft ook zijn mensenwording niet hoeven te verdienen. zijn is gift. Hij heeft ook de zalving zijn er ambten niet hoeven te verdienen. Dat hoort bij de bekwaarmaking van zijn middelaars. Ach, ach liefde. God de Vader heeft met zulke een vaderlijke zorg gezorgd. Dat eer de duivel er was, was Christus er. Eer de vrouw er was, was de kerk in Christus vast. En eer een vloekende wet. Daar was, was Christus van eeuwigheid. Denk, Luc, geworden voor zijn kerk. Dat een zorg ging. Dat een zorg ging. je kan het niet zeggen. Je kan het niet zeggen. En dan was deze Simeon, die we een vat vond. Waarom worden die uitverkorene vaten genoemd? Gelijk als Paulus ook, deze is mijn uitverkorene vat. Waarom worden ze vaten genoemd? Ondanks in de eerste plaats leeg gemaakt zijn. En worden. En als het vat leeg is, wordt het volgemaakt. Dan legt de Vader de Christus in. En dan spat vol. Dus, tussen rechtvader en gerechtvader. hebben we nu zo met een enkel woord een onderscheid getekend. Maar dit wil ik er nog aanhangen. Dat de levendmaking als dat God geen mindere waarde heeft dan de rechtvaardigheid God. Geen mindere, wa <coughs> geen mindere waarde hebt aan de aanneming God. Nee, men doet er wel zo. Maar kan een ongeboren kind ook wat zeggen op de wereld? Kan een ongeboren zoon ook ooit een bruidegom worden? Kan een ongeboren bruid ooit uitgeworst worden? Kant er niet? Kant er niet? Hoeft toch niet ook? Hoeft toch niet ook? En daar hebben we meermalen gezegd: de levendmaking is de hoogzakelijke weldaad. Als die gemist wordt, wordt alles gemist. En dan ga je alles missen. Als je die leven maakt, dan ga je alles missen. Dan kom je zonder God en zonder Christus op de wereld te staan. Een levend gemaakt, en zonder met een paar woorden gezegd. Dan gaat God leven, de eeuwigheid gaan leven, de dood gaan leven, je grap gaan leven, de hel gaan leven... Je zonde gaan leven. Je schuld gaan leven. En je verlorenheid gaan leven. Dat hoort allemaal bij een levend, levend gemaakt zonde. En er wil ik nog iets uittrekken. Dat in die levendmaking een instorting is van een heilig beginsel. Van een rechtvaardig beginsel. In die levendmaking wordt ingestort een rein beginsel en een beginsel der liefde. Waarom zucht zo'n arme zon daar tot God en waarom schreeuwt hij? En waarom lammeert hij dag en nacht wat hij voor hem nooit gedaan heeft? Waarin vraagt hij nu? Waar die de ganse dag waarmee die te rusten gaat, heren, bekeer me de oh, bekeer me, bekeer me. waarom houdt hij niet op? Waarom houdt hij niet op? Waarom houdt hij niet op? Omdat hij niet op kan houden. met eerbied gezicht werpt zo'n mens in de hel. En hij bidt al eeuwig door. Omdat er een beginsel uit God is. Wat de hel niet verbrandt. En wat de dood niet dood. Daar gaat het om God. Hoe kom ik ooit terecht. Vader voor God. <coughs> de maken? Waarin vanaf dat ogenblik van die mens bij de bekommende kerk gaat de Bekommende kerk, is er dan een bekommerde kerk? Sint wanneer niet? Sint wanneer niet? Sint wanneer is er geen bekommerde kerk? Ik kan ten reine Bijbel niet lezen dat hij er niet is. Als een biedt zich dat zelfs Paulus. Die hebt nog drie dagen in de bekommerde kerk geleefd. Alleen die in dat straat die de rechten afgesneden en Christo ingelegd. Want de levendmaking is een weg naar de rechtvaardigmaking. De levend maakt is een weg naar verlorenheid, naar vloed, naar oordeel en schuld. De levend maakt is een voorbereidende weg tot de inwinning van Gods deugden. Tot verheerlijking der goddelijke eigenschappen. Waaronder zo'n zon daar zichzelf afschrijft. En zegt, het met mij voor eeuwig kwijt aan. Ah. Aan. Ah. Daar wil God die zonder hebben, Want hij wil hem niet halen bekeren. Wat doet de duivel? Geloof dat hij elke dag nog duizenden mensen bekeren. Met gestolen kerstbomen. En een gestolen Jezus. Gaan de miljoenen verloren. Dan moet er geen kerstbomen in de stad. Daar ligt een boom des levens. Moet je nog meer zoeken. Er mag nog in kerst, daar ligt het licht. Waarvan David getuigt: de Heer is mijn licht. In die stal ook, in die kribben ook. Daar ligt in, de, in die kribben het kind des op. Het kind van de eeuwige verborgenheid, God's onze zon. Daar legt het kind der verdoemenis in de plaats van zijn kerk. Om hem te stellen tot kinderen der behouden is. in de daar dan ligt. kind, terwijl ik het verstaan doen en wrochten zelf. God met God te verzoenen. Iets van Simeons rechtvaardigheid. Maar er staat ook. Dat hij was een God mens. Nou kan iemand levend gemaakt zijn. En de vrezen Gods misten. Iemand kan gerechtvaardig zijn zoals David. En de vrezen Gods misten en vallen in de zon. Er is geen genade Ede. Ook van aanneming tot kinderen, waarin we gesteld worden de vrijheid. der kinderen gods, die ons waarborgt dat we niet in de zonde zullen vallen. Bewaren voor de zonde doet de rechtvaardig maken ook niet. Doet de aanneming tot kinderen ook niet. De bewaring voor de zonde, je moet toch niet vergeten. Dat er naast genaten geen sterkere macht is als de zonde. Luister eens naar Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheid. Daar zeggen, daar ging het, daar ging het, het was niet meer te houden, het was niet meer tegen te houden. Er was geen weerstand meer. En waarom niet? Omdat de zonde een zoet vergift is. Een zoet vergift. Omdat de zonde altijd opkomt. In de kracht van de wellust. En daarom leert Christus zijn kerk bidden. Lijkt mij geen verzoeken ooit. We moesten banger van de zonde zijn van de dood. Banger van de zonde zijn van de hel. We moesten banger zijn van God te verteren dan van de toren. Dat is de geraden van de zalen. zwaar hoor. Ja. Hij was niet alleen rechtvaardig krachtens, dat goddelijke beginsel. Waarvan Job zegt, na de maal de wortel der zaken mij bevonden wordt. Maar hij was ook God verrezen. Was hij bang van God? Ja. Was die man eigenlijk bang, van de sabers niet te gaan slapen? Ja, maar... Als God me vannacht is wegneemt. Ik zeg niet. Dat dit niet bij een leven gemaakt. Een overtuigde zon loopt. Dat hij zijn ogen niet dicht durft te doen. hij zei het zelfs open doen in de Zelfs open doen in de hel. Maar dat is geen vrezen God. Dat is meest een slaafse vrees. Dat is net als een jongen die op de weg naar school zeer ondeugend geweest is. En, en in huis durft. Want hij zegt ja. Dan krijg ik klappen van mijn vader. Dat is de voor vrees. Dat is de waarde. vrees. God vreesende kok te zeggen. Dat is in de eerste plaats. Uzelf verhaten. Met een volkomen aard. Daar. En in de tweede plaats is God vrezende, God beminnen, of die behoudt of niet, of die verdoemt of verzoemt, of die wegdoet of bewaakt. God vrezen, dat God beminnen omdat hij God is. Dat is God beminnen omdat die waarde is gevreesd door. Dat is God. Op hel zit in alles zoals hij God is. en ze in zijn woord openbaar. Dat is de vrees in de zere. Ja. Mensen die daarmee bedeeld worden hebben het hier niet makkelijk. Want dat God vreesende wat door heilige geest wordt. Dat gaat tegen de natuur in. Dat gaat tegen onze hoogte zitten, dat gaat tegen onze hoogwaardigheid. Een godvreesend mens, die moet je daar zoeken. Nederig en plek. Een godvreesend mens is zeer vernietigend en minimaal verbreizend en verdrukkend. Een mens die God vreest, gaat het meer om God dan om hetgeen wat van God is. Vat je dat? Zal ik het nog eens proberen te herhalen? De waarachtige vrezen God. Dan gaat het in de eerste plaats als ik maar bekeerd word. Als ik maar gerechtvaardig word. Ik zeg niet dat dat er geen buiten ligt. Maar ik wil nou de graden van dezelfde nemen. Dan gaat het. Alleen omdat God, God in zijn waardig geprezen te worden alleen omdat hij dat waardig is het kan het kan hoewel zelfzaam er gebeurt en dat we van horen dat zelfs de genade God zelfs zijn verlossing Zelfs de weldaden God, dat ik daar aan verloochend word, maar nooit aan God. Nooit aan de verlosser. Nooit aan de gever van de genade. En uiteindelijk is het oogmerk van de kerk, o, wat God mijn God. En van deze man zegt immers de waarde dat Christus den voorloper geboren en dat deze Godvrezende man die had toch niets bezat niets en kon niets laten zien. Dat is ook wel ja, daarom en toch schatrijk zijn. Ja. Ja. Niets bezitten en toch alles bezitten. Dat is ook een wonder hoor. En ik hij ook. Want ik heb zo graag in mijn handen. Oh ja. Dominique Bonen die zei destijds in uh, Sint-Volivsland. Hij zei. Ja ik voel te zo graag. Hij zei. Ik voel te zo graag. Ik ook. Ik ook. Ik ook. En Hendrikse van Lunteria, ja, hij woont daar niet meer. Hij verhuist. Ja. En die zei nog alles. Wij zijn meer gevoelsmensen dan geloofsmensen. Hoor je dat? En gevoel kan bedriegen. Ja, zeker. Gevoel is gevaarlijk. Maar ik hang het niet aan. Dat een levend geloof brengt ook een levend gevoel mee. In vernederingen en verrootmoederen. Verwachtende de vertroostingen Jacobs. Nee, zegt iemand, dat gaat er niet. Hoewel Jacob zo makkelijk. Veracht wordt, en de naam Israël zo makkelijk op een plaats gezet wordt, waar de woord Israël het woord staan. Want sommigen zeggen, zolang het Jacob Jacob is, dan gaat hij naar de verdoemenis, dat wou ik niet graag zeggen. Volgens geen tienduizend werelden, zeg ik dat. Nee. Nee. Nee. Want Jacob, dat is een verkiezingsnaam. Daar staat hij mee in het boek, dat is dat is geen verachtelijke naam, dat is een voorgekende naam. Vraag je nu het onderscheid aan mij van Jacob en Israël? Dan zeg ik, Jacob is een man die onderlegd en bovenkomt, vergaat en toch weer opstaat. Een man die tenslotte in Genesis 32. Een zalige ruilverhandeling van zijn naam krijgt van de God Israël. Uw naam zal voortaan Israël. Wel nu deze man dan. Waar we van lezen de vertroosting in Israël, Hij zag uit naar een oplossing van de staat. Hij zag uit naar een verlossing. Hij zag uit geliefden om met Jacob. Is die witte keursteen te mogen ontvangen, waarop de naam van Israël ook voor hem, ook voor hem en in hem, geopend En de heilige geest was op hem. Het is zeker. Als God de Vader geen ingewanden gehad had, de maar barmhartigheid, had zijn lieve zoon nooit aan ons geweest. Nooit, nooit, maar omdat de barmhartigheid en eeuwige deugd God is, zowel de genade, zowel als de liefde, dus daarom staat in Johannes 3, 30, God de behaar, vooral zo lief heeft God de wereld, gaat er wat verder volk. Dat hij zijn zoon niet om te houden heeft van het kruis, niet om te houden heeft van de dood, niet om te houden heeft van de hel. Dat hij hem de schuld van zijn kerk en de heen van het toren wordt niet onthouden, maar opgeladen. En daardoor was hij de man van smatten. De heilige geest was op hè? Dat wil zeggen, zijn verstand werd geregen. Verstand, ja. oh ja. waar zijn we toch beginnen. Als een mens op de wereld komt, dan brengt hij mee een verduisterd verstand. Een verstand alleen voor de wereld heen. Alleen voor de dingen in de wereld. Leven, leven en alles opzoeken om wat te worden en wat te zijn en wat te blijven. Maar gaat God die mens bekeren, dan gaat hij je verstand heiligen. En wat zie je dan, dat geen verstand heeft. Dat geen verstand heeft. Dan moet je eens even denken. Als de apostel Paulus in handelingen 9, Als een mens met een bijzondere verstand voor van alle degene die met hem gestudeerd en geleerd hebben. Het is ene wenk en daar ligt die man, verstandeloos, hopeloos, met een levend gebedje. here, heren, wat u wilt, daar begint het mee. Daar begint het mee. Daar is de vrucht van God en heilige Geest. deze was. Een goddelijke openbaring gedaan. Ik heb je het goed gelezen? Er staat niet deze was een Jezus openbaring gedaan. Deze was een Christus openbaring gedaan. Staat er niet. Vandaar beginnen ze met Jezus. Ze je zullen te laat met God eindigen. Vandaar begint men met het evangelie. En dan zou de wet achteraan komen. Maar er staat deze was een goddelijke openbaring gedaan. Dat wil zeggen dat deze Simeon, die zijn kennis gekomen aan met God, deugde, werd rechter inzetten. zetten. Deze Simeon heeft ervaren. De eeuwige scheiding die er lag tussen God en de die Die hebben ervaren bij heb zalm 68. Hoe groot, hoe vreselijk zijt met die verheven doen. Deze Simeon heeft ervaren dat hij geen bestaan had voor God. En geen bestaan had op de wereld. Deze Simeon. En door de uitstralingen. En oneindige goddelijke deugden. Tot niet gemaakt, Tot stof gemaakt. Tot as gemaakt. Ja maar hoeft dat wel zo. Ja ik praat een Bijbel maar nou. En ik ben blij dat ik er zelf iets van ervaar. Zo is dat het staat. Want. We hebben meermalen gezegd. Als die kribbe niet helemaal leeg geweest was. Als er nog één gaat in ligt in die kribbe. Dan heeft de vader er zijn zoon niet in. Die kribbe moet helemaal leeg zijn. En als die helemaal leeg is, dan ben je precies verloren. En dan is het precies de komst van Christus. Zelf nog makkelijker te beëren. Wanneer die kribbe. Geheel is dus zonder God. Die dus zonder God. Zonder enige eigen gerechten. is die krip vol van zonde. Vol van schuld. En vol van orde. En vol van toren. En zo legt de vader dus zijn zon. Midden in die krip. Dus midden in onze zon. Midden in onze toorn Midden in onze schuld. Ik kan het toch wel begrijpen als dat gebeurt. Dat dat toch een even wonder is. Geweest. Oh ja. En. Deze openbaring. Die was hem van God geschuld. En als nu een vulk en Simeon. Waar alles aan het einde is. Dan krijgt men Christus van God. Dan krijgt men van God een Jezus. Dan krijgt men van God een heiland. Dat is echt waar hoor. Ja. Je hoeft alleen maar. Een vloek te zijn om gezeten te worden. Je hoeft alleen maar verloren te zijn om behouden te worden. Je hoeft alleen maar je even gerecht te aanbidden. De hervoering van het volk van ons lade gemaakt. En zie, daar heb ik Christus, het kind des toren Gods. Het kind van de granschap Gods als borger in de plaatsen van zijn kerk. Dat hij niet sterven zou. Ik zou er haast mijn adem van doortrekken. Hij zou een dood misschien, En God volgens ziet meest elke dag een dood. Die lopen meest elke dag met de dood. Kardenaal speet een vriend. En die man, oh, grote genade. Maar altijd bang van de dood. Oh, dan zei hij op vooral. Oh, vooral die dood. Hier. De laatste vijand. Moet je licht overdenken. Je maakt een scheiding tussen lichaam en ziel, tussen de beste vriend, want je bent nog nauwer aan je lichaam verbonden, zei je vrouw, hoor. Lichaam en ziel zijn de nauwste vrienden, hoor. komen gelijk op de wereld. Kom gelijk op de wereld. En wat denk je wat een vrouw zei? Ze zei, man, als de dood komt, dan zie jij geen dood. Je hebt al zoveel doden gestorven, dat als je straks gaat sterven, dan zie je helemaal geen dood. Het is een beurt ook. Het is een beurt ook. Gij was gestorven. dat is die. En toen uh, Simeon die openbaring ontving. Heeft hij die ongetwijfeld onwankelend. Heeft hij die door het geloof omheld. En is zeer verheugd geweest. Want hij ontving een zaligmaak, hij ontving een heiland. Hij een ontvangt een advocaat en noem maar op. Want ik heb er geen namen genoeg morgen om Christus te noemen. Zodat u waardig is genoemd te worden. Ik weet het niet geliefd. Welke na Dan de lied op hen pasten die goddelijk zijn. En die zielsgelezen zijn. En toen Schimeon deze belofte ontving. Toen ontving hij Christus in de belofte. Toen zag hij hem voor hem. En toen zag hij hem in hem. En toen zag hij dat hij eenmaal zijn ziel losse, Zijn schuld zou wegnemen. Zijn breuken zou helen. En hem in het beeld gods voor eeuwig zou dat. Dan zegt hem bekommerd de kerk in de dadelijke openbaring van Christus hij zal eens ten mij zijn gelijk van de bevestigde kerk hij zal ook eens mijn advocaat en ook eens mijn wort en ook eens mijn liefste zijn gelijk dus van de ganse kerk ja en die belofte waarin die levenden Christus geopenbaard en kan je sterven. Sterven is weg, de dood is ook weg, en de schuld ligt eronder en de wet is weg. Sommigen van Gods volk hebben zo'n ruime openbaring gehad in de Christus, dat ze dachten dat ze gerechtvaardig waren. Sommigen hebben zo'n ruimte gehad in de openbaring van Christus, dat ze niet anders dachten hij is mij. En ik ben zijn. En dat kan hoor. En dat kan. Hoewel ze naar de achter achterkomen dat niet gebeurt. Maar zo heeft ook Simeon. In deze goddelijke openbaring. De minste twijfel niet had. Zou ik het zeggen en niet doen. Spreken en niet bestendig maken. Dan gaat Simeon ervoor. Hij die getrank, Zal nooit herroepen. Wat hij eenmaal hebt gesproken. Wat uit zijn lippen ging. Blijft vast en onverbroken. Dan ziet men in de belofte. De levendige beloofd. Ik kan men niet anders denken. Als hij komt Om de aarde te richten. En zal eenmaal. Alle scheidingen wegnemen. En zal eens mijn God en mijn zalig maken zijn. Omdat Hij het gezegd heeft. Omdat Hij het geopenbaard heeft. Zal nog wel beproefd worden. Dan gaan we vanavond. We wel een ogenblik stilstaan. Maar nu gaan we weer rijden. De god aller genaamd. Mocht zich over ons alle ontfernen. En zijn lieve genaamd. In ons alle verheerde. Want wat we ook missen kunnen. Eden, Christus niet. Wat we ook missen kunnen. De waarachtige bekering niet. Wat ons hier ontvalt. Dat ontvalt. En dat gaat ontvallen. Maar die in hem gelooft. Geeft het eeuwige leefvaar. En zelden dood niet zien. Jongen, nou. De Heere ontfermen zich over ons. En verheerlijken zijn genaden in ons. Amen. Een enkel woord Heere. Uit het woord. Geproefd naar uw woord. Maar. Onze nadem is zo groot. Toch onze nadem is zo groot. En onze onkennis is zo diep. Is zo diep heren. Dat onze onkunde een dagelijkse nagel is. En ondanks een is. Oh, we komen er steeds maar meer achter. Een klein stukje van hetzelfde hebben we gehoord. Hoe zullen wij dan. Den donder zijn er mogendheden verstaan. Toch. Toch. Zeg u nou hartelijk dank. Voor geen wat genoeg En smeken genoeg vader door de dood van uw lieve zoon. Heilig het in uw kerk tot leren. In anderen tot bekering. En door het uitlopen tot uw naamsverheerlijking. Amen. Derde van 145. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de meeld overvloed van uw gunst die roemen bij elke eeuw. En juichen van al uw gerechtigheid. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig. Barma terug meeld en genade. Hij doet zijn gunst aan alle klaar bemerken. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. The dare to do from it on the swag